Soedan en Zuid-Soedan hebben een non agressiepact ondertekend. Doel van het pact is de spanning tussen de twee landen te verminderen, met name over de olie. kwart van de olie wordt gewonnen in Zuid-Soedan dat vorig jaar zomer onafhankelijk werd. Het land kan zijn olie alleen maar exporteren via het noorden. En al maanden wordt er geruzie over de verdeling van de olieinkomsten. Olie is niet de enige kwestie die op tafel ligt. Soedan en Zuid-Soedan moeten ook nog een grensgeschil oplossen.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 Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, 4 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone, so. But I don't have a dime. We Frankie Miller, Darlin, kennen we ook wel als uh, Willem van Mouth, Heming Niel. Maar goed, aangeschoven is Gert Tonen, wethouder onder andere Financiën. G welkom Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en we willen graag vandaag met je praten over uh, schuldhulpverlening. En dan in tweede instantie is over uh, erfpacht...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 Nou, dat, die mensen die hebben dus bijvoorbeeld kans op, op een huisuitzetting en, of afgesneden worden van energievoorzieningen. Ja. Nou is dat tegenwoordig gelukkig een stuk moeilijker, want dat kan niet zomaar meer. Maar die mensen moeten toch op een of andere manier geholpen worden. En er moet geprobeerd worden om die mensen weer in een zodanige situatie te brengen. ...dat ze wel weer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Uh, wat is de rol... ...want er zijn allerlei instanties die daarbij kunnen helpen... ...maar wat is de rol van de gemeente uh, daarin? Uh, de gemeente... ...en uh, eigenlijk moet ik zeggen... ...de zuid kennemerlandse gemeente... ...hebben gezamenlijk daar afspraken over gemaakt... ...en ik zag dat jullie uh, eerst... ...bij Haarlem hadden aangeklopt... ...bij die afdeling van wat is nou het beleid... Maar...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 Ja. Uh, vertrouwd te maken met uh, hoe nou, om te gaan met hun financiën. Er zijn cursussen voor. Uh, ja, is daar Nibud een van de... Uh, Nibud is zo'n instituut waar... Uh, we, maar wij hebben dus zelf ook uh, in uh, het context uh, de maatschappelijk werk hier is, die onder andere Zandvoort zit, die geeft in pluspuntcursus. Ik heb uh, vorig jaar september geloof ik ergens. In die tijd heb je nog aan een aantal mensen uh,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 Uh, daar wordt al gelijk altijd gezegd van, joh, ah, wel in de gaten je, je, je had uh, zeg maar 1700 euro je hebt nu nog maar 1300 euro ik noem maar een dwarsraad ja. dat is 400 verschil, hou daar rekening mee want je kunt er 400 minder uitgeven ja. nou, en, en, en, maar er zijn natuurlijk ook mensen die die allang in, in de perlooi zitten die dat ook negeren of die wij niet kennen omdat ze geen bijstand hebben maar wel problemen nou, en daar komen wij op een gegeven moment ook achter... doordat een woningbouwvereniging zegt van... luister, ik heb uh, grote huurachterstand van uh, die en die mensen. Uh, of dat we andere signalen krijgen. Uh, en dan proberen we die mensen te benaderen... en door te verwijzen naar schuldhulpverlening in ja. om, uh, om en, en dan gaat het er echt om... om uh, hun schulden weg te werken... En, uh, en tegelijkertijd ook weer te leren hoe om te gaan met. Ja, uh, je zegt... Uh...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 ...kunnen hebben of zouden kunnen krijgen. Dat, dan, uh, dat betekent dat vanuit de gemeente er iemand moet zijn... ...die een, een, een vrij intensief contact heeft met die cliënt, zoals je het uh, noemen. Ja, maar dat, dat is ook zo. En wij, hebben, wij hebben een aantal uh, klantmanagers, noemen we dat. En die klantmanagers die hebben hun eigen klantenbestand. En ze hebben er tussen de 70 en de 100 ieder. Uh -huh. En die volgen ze intensief. En die hebben daar intensief contact mee, ja, dat klopt. Ja, uh,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 So there's not a trace mm, of red on the sidewalk Sunday morning evening, lies a body oozing like someone sneaking around the corner Is this someone back tonight mm, from a tugboat By the river A cement bag's drooping down Yes, the cement's Just for the weight, dear Bet you, Mac, he's back in town Look here, Louis Miller Disappeared, dear After drawing out his cash When Mac Heat spins like a sailor. Did our boy do something fresh? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right dear yes. Now that Mac I take it, thatch. Louis Armstrong met de klassieker neck the Knife. Nog steeds uh, aangeschoven is Gert uh, Tonen... Wethouden, Financiën, Sociale Zaken en wat nog meer geeft? Ja, nee, als je ze allemaal opgenoemd maar dan is het programma afgelopen. <laughs> okay. nou, ik, doe ook nog, uh, ik help bij de kinderkunstlijn, maar dat valt ook onder jou. hè? Dat grepen. valt ook onder mijn zo... onderwijs. Maar dat is zo ja. leuk. Ja. Ja. ja, ik zag ze vrij. gisterenmorgen. Ah. Gisteren, ja, gisterenmorgen ja. zag ik ze weer allemaal voorbij ja. schuiven langs Braan. Echt? En dat is ja. elke keer weer. Uh, elke school is weer anders. Ja. Dus dan, elke keer is het weer een hele andere beleving. Maar als je die kinderen daar, dat schilderij ziet maken, echt. Ik word daar altijd zo blij van. Ja. Ja, ik had het gisteren toevallig nog over in het uh, overleg wat ik heb met, uh, met bovenschoolse directies van, uh, van uh, basisonderwijs. En zei ik ook, ik ze, ja, ik ga er wel eens kijken. Niet dat ik het uit de deur plaat, maar de eerste keer was ja. ik er ook weer. En, en als je dan die blije en die vrolijke gezichten ziet en, ja. die, en, en, en, en die tong tussen de tanden waarmee ze ja. zitten te werken. Ja. Ja. prachtig. Ja. prachtig. Dat dus is waar uh, Heliaan werkt, onder nou, andere. Ja, en Marianne de Bel. En Marianne, en Marianne de Bel. Ja, oké. En, en, en, en dus ook, ik dus ook, wij doen ja, ja, al ook. vrijwillig. En, uh, ja. en nog twee, Aaltje Vink ja. en wie uh, okay. doen het vrijwillig. Want het is best nog wel, want je, ze, ze krijgen verf, uh, ze hebben de doekjes. Je moet er echt best wel heel veel voor doen. En daarna die tafels boenen. Want ze zijn <laughs> maar echt het enthousiasme waar die kinderen mee bezig zijn. Oh, zo leuk. Dat ja, ja. is heel leuk.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 Maar in andere gebieden, en dan praat ik heel even, dat kwam naar voren bij de Middenboulevard. Ja. Uh, moet je dat in erfpacht nemen? Wat, wat is erfpacht? Wat betekent dat eigenlijk? Nou uh, ja, even, even recht. moet je dat in erfpacht nemen? Ik, uh, het is ontstaan. Uh. Bij de wederopbouw van, van, van Zandvoort. Ja, de vraag is waarom eigenlijk? Nou, waarom? Omdat de mensen onvoldoende geld hadden. om. Uh, en grond te kopen. en een flat te bouwen of een woning te bouwen. Ja. Dus er is even nou, we gaan die grond in de erfpacht uitgeven. Is, is dat de reden dan... waarom specifiek de Middenboulevard. dat wederopbouwgebied? Ja, dat want dat is, op, dat is het wederopbouwgebied. Ja. ja. Um, en, uh, nou, dus, um, erfpacht is in feite. dat men het uh, gebruik krijgt van grond.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 Euh, euh, wat er nu is, euh, en daarom gaat het ook aflopen, was een erfpacht van 50 jaar. Wauw. En euh, waar wij, euh, nu wat wij in voorbereiding hebben, de aanbiedingen die wij gedaan hebben, is nu voortdurende erfpacht. Dat betekent dat het niet na 50 jaar stopt, het loopt gewoon door. Ja. Alleen we gaan wel tussentijds stelkens kunnen we het herzien. Dat, geeft, ja. en dat, is, uh, dat, dat, dat hebben we gedaan om de mensen toch meer rechtszekerheid te geven. Ja.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 Nee, en dan wil je als gemeente aan kunnen sturen wat er gebeurt. Natuurlijk, nou, dat kan een keer ja, gebeuren. Waarom die niet? Die ja, wel, nou, nee, kijk, niet nu, maar misschien ja. over twintig jaar denk ik nee, wel dan rijden ze elektrisch. Of dan zweven ze over de baan of zo. Maar, dan, nee. ja, ja, nou, ja, nou, en de skri blijft nog leven. Ja, ja dat, dat houden we gewoon hoor. Dat is zo. Uh, kun je voorstellen voorstellen, of, of, of moet ik me voorstellen dat uh, je zegt... Ja, ik, we moeten, iedereen moet hetzelfde willen. Of er pacht... Koop, ja. uh, dat dat per flatgebouw, per pand kan verschillen. Dat uh, ja, het kan best zijn dat van Venema Plein flat een, ja. een andere overeenkomst heeft dan uh, Vavosje Plein. Ja, maar dat is ook al, dat is ook al gebeurd. He? Als je kijkt, okay. Schuit het Schuitengrad bijvoorbeeld was oorspronkelijk uh, was ook erfpacht. Ja. Maar daar heeft men, uh, er was toen een, periode, een overgangsperiode van ik geloof tien jaar. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. En dan konden ze binnen zoveel jaar konden ze besluiten of ze de grond wilden kopen. Ja of nee? Die hebben gekocht. Oké. Okay. Dus dat, dat geldt niet voor het hele midden nee, nee, Nee, nee, nee. Als, is per als een, eenheid. Als er van Flet zegt wij willen erfpacht. en bouwers, bij Bouwers zeggen ze nee, wij willen koop. Dat nou, kan. dan gaan. Ja, want het zijn twee verschillende okay. erfpachtcontracten die we Goed. hebben. Uh, jij als wethouder uh, financiën bent le uh, leidend in, in dit hele proces? Nee, oh, nee, nee, nee. nee?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 Uh, het is al een tijdje aan de gang, de onderhandelingen. Ja. Uh, wanneer moet dat ongeveer afgerond zijn? De, uh, de erfpacht van Pellers loopt af uh, op 28 februari 2013. 13, okay. Dus het zou prettig zijn als we ruim voor die tijd uh, met elkaar uh, overeenstemming hebben. En uh, Venema Flet loopt af in oktober 2014. Ja. Met Venema Flat moeten we de onderhandelingen nog starten.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 Ik weet precies, niet precies de bedragen meer, maar ik heb een paar jaar geleden me er wat meer in vertiept. En toen, wist, toen was mij opgevallen dat de erfpachtbedragen nogal laag waren. Dat klopt. En daar zal best wel een behoorlijk gat tussen zitten met wat er nu betaald moet gaan worden. De, ja. de hoogte van de bedragen ja. vind ik niet zo interessant. Maar uh, is dat een extra moeilijkheid bij de onderhandelingen? Of nee, realiseert nee, nee. men zich dat ze nee. voor een dubbeltje op de eerste rij hebben gezeten? Men realiseert zich heel goed dat het nu 2012 is en geen 1961 In de tijd is er een uh, erfpacht afgesproken die, uh, uh, die niet geïndexeerd werd. Nee. Ja. Dus uh, één gulden van toen is, wat uh, nou, zal het nu nog zijn? Ja. 50 cent. Uh, hoeveel? Nee. Nou, misschien 5 cent. 5 ja. cent. Uh, maar, maar men heeft dat toen zo afgesproken ja, ja. En, uh, ja, en men realiseert zich heel goed dat dat, uh, dat, dat nu veel meer marktconform zou moeten dus het zijn. Het dus realisme, dat weet men. Dat realisme is er. Dat realisme is er zeker, ja hoor. Het gaat er alleen om van wat zijn nou die waardebepalingen en hoe hoog zijn nou die waardes. En, en nou, daar, daar, daar, nou, daar hebben we een heel dispuut over en hoe bereken je dat dan allemaal en dat soort zaken. Maar het gaat allemaal uh, in, in, in de besprekingen gaan, ik ben natuurlijk niet bij al die werkgroepen, maar de besprekingen gesprekken gaan voor zover ik weet in een vrij goede harmonie. De gesprekken die ik gehad heb in bestuurlijke zin... ...waren in ieder geval gewoon prettige gesprekken. En, uh, en ik hoop dat we ook... De... Kijk, ik ga er wel vanuit dat we... Uh, en, en, ...en dat steek ik ook niet onder stoelen of banken... Dat heb ik in de raad ook gezegd... ...ik ga er wel vanuit dat we gewoon een verschil van mening houden... ...over de waarde dus van, van, van, wat de, van de grond. Ja. En, uh, en de waarde van de opstallen. Want daar gaat het dan eigenlijk ook om. En dat... Uh,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 heeft de, heeft de buurman er niks mee te maken? En, nee. uh, en de buurman zijn verhaal, daar heb jij niks mee te maken. Nee, dat dus dat zijn allemaal individuele gesprekken. Ja, ja. ja dat...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 Bestaat, ook daarover bestaat overigens geen verschil van mening met de, met de, met de VVA Palace, hoor. Dus, uh... Nou, Ik denk dat we over het onderwerp genoeg hebben gehoord. Heb jij, uh, ga ik even naar de wethouder financiën, al stiekem rekening gehouden met de meerdere inkomsten in de meerjarenplanning? Dat heb ik niet stiekem, dat, hebben we dat open... heb je al. <laughs> nee, dat hebben we al uh, heel openbaar gedaan vorig jaar bij de behandeling van de begroting.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 Logical Song, super tram. Ja. Uh, aangeschoven is onze laatste gast. De heer uh, Hugo Wurpel, welkom. Jo, jawel. En um, u bent van de uh, Golf and Country Club. De ja. Kennen we? Kennen we. En, uh, en wat, wat, wat bent u daar? Wat, uh, stelt u Ik zich voor? zit in uh, de Baancommissie uh, voor Natuur- en Faunabeheer. Uh, de Baancommissie die heeft eigenlijk twee poten. Dus onder de Baancommissaris heb je. Uh, mensen voor het speltechnische gedeelte en, en een man voor natuur- en faunabeheer. En uh, in die commissie zitten natuurlijk ook de manager en uh, de -keeper. Um, nou en, en wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het hele gebeuren. Binnen de, uh, tot en met de hekken toe van de baan. Het hele terrein? Uh, ja. Inderdaad. En het is niet klein? Nee, het, nee, het is een goede 80 hectare. 80 ja. hectare? Wow. Ja. Ja. Dus, ja. En we steken zeg maar als een soort uh, taartpunt, hè, samen met Boogkanaal, ja. steken we in het, uh, ja, het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Uh, dus we zijn eigenlijk helemaal omringd door uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En alleen aan de uh, zuidkant, zuidwestkant, hebben we dus de oude uh, trembaan, het ja. fietspad. Ja, maar nu... voor de rest is het eigenlijk allemaal uh, Natuur. natuurgebied, oh, ja, dus met hele strikte regelgeving. Ja.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 He, dus voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Waternet en Natuurmonumenten en de Kennemer om gezamenlijk de prunes aan te pakken. Ja. En als je de, bij ons uh, hadden we dus vooral aan de boogkanaalzijde, dus dat is de oostkant zeg maar, uh, daar hadden we gigantisch. Uh, Brunes ook, die ook overliep naar het Boogkanaal en die nog steeds ook. Waarom is dat erg? Dat is vogelkers, heel ja. populair in de naam. Ja. Waarom is dat erg? Nou, omdat het een woekeraar is, he? die ah, eigenlijk ja. geen uh, natuurlijke vijand heeft. Het is, een, een, het is ook een geïmporteerde soort. Ja. En um, die eigenlijk alles, alles overwoekert. Ze dragen enorm bes. En um, ja. dat zaait geweldig uit. En daaronder, kun je, daaronder zit eigenlijk geen leven meer. Nou, dus, dat is, dus, dus het is vrij logisch. Uh, vooral ook omdat het eigenlijk door heel um, Zuid-Kennemerland uh, zich zo enorm ja. uh, heeft weten te zetten. Heeft natuurlijk ook mee te maken dat er... Um, uh, zeg maar uh, bijvoorbeeld uh, uh, konijnen en zo, die zijn natuurlijk eigenlijk uh, zo verdwenen dat dus alles wat in het kader van het uh, stikstof, stikstofdepot uh, zeg maar, zich kon gaan ontwikkelen dat zich dat extra sterk uh, ontwikkeld heeft en, en, en, en er is dus een algemeen streven om de kustduinen weer grijs, zoveel mogelijk grijs duin te laten worden hè, oorspronkelijk down. Ja. Nou en dat betekent uh, dat je moet beginnen met die prunes aan te pakken want dat was de grootste dooddoener eigenlijk ja.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 en een goede herder. En die dus ook als er spelers aankomen het hele spul dan weer even weghaalt. Dat mensen rustig kunnen slaan. Lopen die schapen het hele jaar daar? Nee, nee, nee, nee. Wij doen, Van wij tijd doen... tot tijd.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 En dan moeten ze over dagvergassing, nou dat dus bij ons, moeten ze aanpakken om voldoende voedsel naar binnen te krijgen. En om ook te compenseren datgene wat je aan prunus niet kan gebruiken als je een schaap bent. Ja, ja. Dus eh, dat is bij ons eigenlijk een ideale combinatie. Maar het veronderstelt wel dat, eh, dus, eh, dus dat ze heel nauwkeurig gehoed worden en volledig in de hand zijn. Want als ze niet in de hand zijn, dan kunnen er natuurlijk hele rare dingen gebeuren. Ja, ja, ja. Is gewoon zo. Maar wij hebben een hele enthousiaste herder.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 De, de, ja. Er is een afstemming van. Want ja, die van kudde mede. loopt waarschijnlijk ook bij Waternet op een gegeven moment. In de ja, zee. dus hij, is, dus ja. hij, hij, hij loopt daar nu. Dat is de kudde toch? De kudde? Nee, die, hij is, dat is gewoon een ingehuurde. Ze hebben een eigen kudde okay. en ze hebben een ingehuurde kudde. Okay. En die ingehuurde kudde is de kudde die ook bij ons. Of die, en die waar, is komt u Appels, of waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Appelschaar. <laughs> Appelschaar. Dat is een entloop. En ja, maar dan, ja, dan, dan, dan kun dan je wel schaatsen. Dan kun je daar schaatsen. Ja, zeggen ze. Op boogkanaal ook, maar het mag niet. Nee. Nee. Maar, nee, de appelschaap, die, die, hij heeft vijf of zes kuddes. En hij heeft dus een aantal ah, okay. herders. Parttimers. Dus in de winter gaan die dingen gewoon wijen in. Hè, dus dan worden ze gewoon ergens ingeschaard. En in de zomerperiode heeft hij fulltime herders die dat doen. Twee, geloof ik. En hij heeft twee of drie parttimers. En die gaan dus naar de waterleiding op toe. Dus die kudde die bij ons komt, die gaat eerst naar de waterleiding. Begin juli doen we dan weer de oversteek bij de Rotonde, hè, ja. dat is altijd een groot ja. feest. Ja, ja, een ja. feest. Ja, ja, dus ja. Dat willen we dit jaar ook weer, uh, want dat vinden mensen prachtig. Het is ook wel duidelijk gezeten. Ja, ja, ja, en die, uh, dus dat, dat gebeurt weer en dan blijven ze veertien dagen bij ons. En gaan ze natuurlijk ook een stuk boogkanaal pakken. Ja. Dan heeft u van tevoren met een hoop vrijwilligers al getrokken. De... de, de, de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 Uh, die doen gewoon, zeg maar, secundaire taken. Ja. Oké, okay. maar dan kom ik nog even terug uh, over wat we zijn. Op de, kap, zijn. Van ja, de, de kap. kap? Ja. ja. Nou, de, dus om nog even terug te gaan in de historie. We hebben dus in de tweede helft van de jaren negentig... ...is eigenlijk het bewustzijn gekomen... ...we, we, we moeten meer aan onze natuurbeheer ja. doen. Ja. Is, de, is dit boekje uit voortgevloeid? Flora in, uh, die en Fauna of golf en Country Club. Ja.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 Uh, zeg maar, toen Natura 2000 afkwam en vooral ook de Flora en Fauna-Wet 2002 van toepassing werd, hebben wij gewoon uh, besloten om allereerst dus zeg maar, een baanplan te maken. Dat wil zeggen voor het technisch gedeelte. Ja. En in volgende op een natuurplan. Ja. Het dat, dat, ja, dus dat dat ziet er dan uh, zo uit: het is dus een managementplan uh, voor de, al datgene wat ja. niet spel, uh, spelgedeelte is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 Thankful. En dan gingen we weer over in de muur. En de, de muur die is daar dus, die kwam zo'n beetje op bij de green van de, de, de 14e, begon niet weer. En op grond daarvan hebben ze gezegd: nou dan leggen we het een beetje naar hè. Maar in, het, in de oorspronkelijke opzet, hè, de van de, de stand van de 28, daar lag la, la, bijvoorbeeld de bekties, die lagen. Ik, ik, bent u vertrouwd met, de, met onze baan?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 vernieuwen, wat doen aan de houtopslag en eh, nou ja, allerlei werkzaamheden, Maar eh, dan als je nu zo'n periode hebt van 14 dagen dat er niks kan gebeuren en dan gooit alle, wordt alles weer overhoop gegooid. Ja. Nou, als je dan moet dat is toch dan... weer de natuur, hè? Ja, gelukkig ja. wel, ja. Ja, dus, dus eh, ja, moeder natuur die, eh, nou ja, die is bij ons welkom, ja. Ja, dat, laat dat duidelijk zijn. Wij, eh gaan nu even onderbreken. U kan denk ik uren doorpraten hierover. Nou, het is leuk om een ander facet van de kennis ja, eens even te ja. horen. Maar gezien de tijd moeten, moeten we het hierbij laten. Hierbij laten. We nou. gaan er zo uit. Dus. Ja. Nou, ik hoop dat ik, ik had eigenlijk nog de dikste ik heb een moord van de dikste prunenstam die we tot we nu gaan. toe opgehaald hebben. Die had ik mee willen nemen. Maar, dat... maar op de radio Laat, ziet niemand zie het, ook het hoor. In, we gaan de redactie ja. vragen om ja. u nog eens een keer terug te vragen. Ja. Ja, ik vond het best heel interessant. Hartelijk ja. dank. Heel erg bedankt voor, voor de uitnodiging en voor dit andere En heel erg bedankt dat u...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 Betty van Voorst en Don de Grebber en wij gaan eruit met Alan Parsons step by step